In de Urk heeft een klein groepje jongeren vannacht geprobeerd brand te stichten in de flat van burgemeester Kroon. Ze hadden bij een zijingang benzine gegoten en daarna aangestoken. Het vuur doofde volgens Kroon vanzelf. Tijdens koninginnennacht, een week geleden, gooiden jongeren flessen en stenen naar zijn appartement. De jongeren reageerden met hun acties op het strenge beleid in Urk. Burgemeester Kroon besloot onlangs om wangedrag harder aan te pakken.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 De Italiaanse renner Marco Pinotti rijdt na de eerste dag van de Ronde van Italië in de Leidenstrui. Hij kwam met de formatie van de Britse sprinter Mark Cavendish als eerste over de finish in de ploegentijdrit over bijna 20 kilometer. De ploeg van de Rabobank gaf 26 seconden toe op de winnende ploeg en werd daarmee zevende. Het weer. Vanavond koelt het langzaam af. Morgen opnieuw zonnig en warm. Morgenmiddag stapelwolken en het zuidwesten kans op een onweersbui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan van de ANB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en Windschoten. En de A15 Gorkum-Nijmegen tussen de knooppunten Deil en Valburg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Drummy voor me samen, de 1982 uh, gevormde Brits popduo Go West en dit was uh, platen 1985 We Close Our Eyes.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 Self. Find a high on Beach Street. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and goes and goes. And just like Go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 You wear and love it when they check you out. <laughs> Covers only 20 bucks, and even if the, the DJ sucks, sucks it's, it's time to turn this mother, mother out. Woo. Woo.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 Wacht als tweede single van haar album Rock Ferry. Deze prachtige Warwick Avenue uit. When I get to Warwick Avenue. Meet me by the entrance of the tube. Be you heard me No matter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 close to me in the mirror of all that get it close to me now it's my lucky night and she says ja je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 is nieuws met popstar Henry Oh wat gezellig, wat enige Het Het Showbiznieuws nieuws met popstar Henry Henry, goedenavond Hey, goedenavond heer. hoe is die? Ja, bij ons gaat het uh, prima, bij jou ook? Ja, hier geweldig jongens, we hebben lekker barbecue vanavond. Nee, dus, kijk, kijk, kijk, kijk. Ideale weer daarvoor hè. Ja, zeker. Weten. En bij jullie is natuurlijk ook het is, het, het is mooi weer. Bij ons is, ja, bij ons is het echt heel erg lekker. De zon schijnt volop en het is uh, ja, wel redelijk druk ook hier op het strand. Ja, dat geloof ik direct natuurlijk. Hè. Ik kan me helemaal voorstellen om jullie daar in het strand voor, dus het lijkt me heerlijk waar we zijn. Maar ja goed, we hebben het hier ook gelukkig goed en uh, de barbecue die gaat dadelijk aan. En we hebben lekker een feestje vanavond van, de, van het voetbalteam vo van die okay, mij hè Oké, dus, oh leuk. Nou, je bent kampioen geworden, dus dat moet even gevierd worden natuurlijk. Gefeliciteerd. dankjewel hè, dankjewel hè. <laughs> dus, uh, nou, we hebben natuurlijk wel andere shownieuws, uh, shownieuws hebben we natuurlijk ook hè. Vertel. Uh, ja, in ieder geval in Amsterdam was dat, uh, heeft, uh, nee nee, ik zeg het verkeerd. Uh, in Los Angeles, ja. dus Lady Gaga, toen maakte de gangelijk rennen van een hotel. <laughs> oh, vertel, wat een... ja, Wat je daarvan? <laughs> jonge, jongen, jongen, jongen. Nou, ja, er staat er maar in dat, uh, ja, er was in maart is het al geweest, toen, die, die zang je rest 25e verjaardag ja oh, Maar uh, ze konden zich bijna meer herinneren van het feestje in ieder geval. Oké, okay, dus ze was dus uh, knetterlam eigenlijk? Ja, echt. Helemaal uh, los Want ze stond het een aan het drankje naar de andere achterover. Oké. Okay. Ja, en uh, ja, de volgende morgen, uh, dus stond ze wakker in een hotelkamer. Oh. En hij, en hij kleren waren wel nog tegen te bekennen. <laughs> en er zijn geen foto's van? Nee, helaas hela, hela, niet, had je dan had ik ze nog door. Hahaha. <laughs> Ik vond het best wel grappig. Ik, was alleen, ik lag alleen en ik lag toen laag in een hotelkamer Los Angeles. jongen, jongen. ja. Het kleren waar dus uh, heeft toch een loper gezet naar een andere kamer. Oké. Okay. Dus uh, ja, goed, ik bedoel, het zal weer uh, stunt zijn, denk ik of zoiets. Ja, ja. Wat uh, het verder afgelopen is, dat zouden uh, ze helemaal voor zichzelf. Dus het is helemaal niet duidelijk of iemand haar heeft gezien of wat dan ook. Dus, Oké. Okay. Ja, nou, ze zullen ik heel erg te hebben. Maar ja, ze heeft toch sowieso weinig om het lijf, dus dat maakt de tijd ook niet meer uit, toch? Nee, ja zeker. <laughs> uh, ja goed jongens, we hebben het natuurlijk over het uh, Songfestival dat uh, volgende week donderdag geloof ik dan moeten de 3A's aan, uh, aan de slag. Ja, 12 mei is het zover hè. Ja, en uh, de, ja, de, de, de, de, de generale rep of de repetitie was niet zo geweldig verlopen, geloof ik. En, uh, de, tweede, tweede, de, de tweede repetitie ging een stuk beter in ieder geval. Oké, okay, en, en wat moest er nog verbeterd worden? Ja, in ieder geval contact met de camera, want als je namelijk staat te zingen en uh, de mensen natuurlijk kijken van uh, uh, hoe ziet hij uit. Uh, um, ja, in de camera kijken, contact met de camera. Uh, ja, en ook de kleren die ze aanhouden, daar, was, uh, daar was men, uh, had men best wel veel kritiek op. Ja.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 dat ze in ieder geval uh, ja, toch flinke best moeten doen, willen ze toch in de finale terechtkomen. Ja, w wat denk je? Uh, ja, ja, ja, ja. Misschien wel in de finale, maar uh, dan hoor ze denk je tot de laatste plaats in de, uiteindelijk in de finale. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus, uh, nou goed, laten we even afwachten hoe ze zich uh, herpakken. Het is in ieder geval in het Engels, dat nummer. Uh, en dat we natuurlijk ook alweer, hè. Ja, Never Alone heet het nummer. Never Alone, ja, ja. inderdaad. Dus uh, we wachten een keer af, hè? Huh? Yes. Goed, ja, dan hebben we natuurlijk gezien de, de, de, de perikelen rond de toppers, de vijfde topper. Ja. Uh, ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. En het leuke van het verhoud is uh, dat er nou uh, staat dat Dries Groenvink, die houdt de eer aan zichzelf. Oh, die gaat ermee stoppen? Die gaat ermee stoppen. Wordt uh, hij eindelijk verstandig? Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, want uh, als je kijkt dat hij is al drie weken, uh, staat hij op nummer één. Ja. En uh, hij wordt niet eens gekozen door de toppers. Nee.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 Uh, De Jongens ja geloof ik. Hè? Ja, en hij, hij, hij zat... Um, oh, hoe heet dat beentje nou? Hij zat in een beentje die ooit een keer Popstars heeft gewonnen of zo? Ja, klopt ja. Dat was... Uh, even ik, kijken, ik... ik zoek het even op. Uh, misschien staat het er niet bij. Uh, uh, uh, De Jong, nee, ik zie het er niet bij staan. Oh, dat beentje toen gewonnen hij heeft, dus het is er alweer mee gestopt ondertussen. Ja. Uh, en hij was natuurlijk uh, vrij daarin. Maar ja, ik, ik kom op... En, uh,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 Ja, goed. Laten we eens kijken van, uh, hoe het gaat, uh, gaat gebeuren. En waar we eerlijk zijn, uh, als je dan met Gordon samen moet werken, dan heb je beter een armehals, zou ik zeggen. <laughs> ja, want, uh, want ja. hier op een gegeven moment, drie hoe vind ik uh, de grond in, ge in geboren? Ja, dat kan uh, natuurlijk uh, niet. Nee. So, daar word je niet vrolijk van. En uh. zo ga je niet met elkaar om. En Gordon heeft het nog steeds niet geleerd. En ik kan nu wel zeggen van, uh, hij, is, uh, hij is tot God gekomen. Hij heeft het licht gezien. <laughs> maar ja, ik bedoel... Uh, uh, hier staat het, ik, ik citeer je nou even letterlijk, hè? Ja. Uh, vraag me dan wel af of God het ermee eens is als je steeds andere mensen probeert af te zeiken. <lacht> dus uh, dat schijnt er um, Ja, inderdaad. Dit is, het is af en bij de knijnen af wat Gordon eruit gooit. Ja. Er weer ja, um, uh, nou, ik vond me af hoe lang het nog, do, nog, nog goed gaat met Gordon in, in, in, in die toppers. Huh? Ja, nou ja. Uh, denk jij dat de toppers nog lang aanblijven? Uh, ja, voordat ze ruzie krijgen zou ik al haast willen zeggen. Ja. En uh, Gordon is natuurlijk een jongen die, uh, die ontzettend eigenwijs Ze heeft, zijn eigen dingen, weet je wel, voelt zich de King. En als je eens een keertje ondergeschikt zou zijn aan, aan de groep de toppers, dan zou het misschien een stuk beter gaan. Ja. ja. Maar als je dat ook nog leert op die leeftijd, ben ik er, er bang voor. Ja, het zijn allemaal egootjes. En hij is nu ook gestopt met de film van, met Gerard Joling, hè?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 goed dan het blijft we een heel uh, ja, en binnen de groep als je het lang niet volhoudt op een gegeven moment krijg je toch ruzie dat kan, dat kan niet missen ja. maar we wachten wel eens even af ah. we wachten af hoe het verder gaat met de toppers en wie ze op een gegeven moment als uh, vijfde topper toevoegen aan het, uh, aan het bestand huh? ja. Ja. ja goed en we hebben natuurlijk nog uh, Anouk hè ja Anouk die steeds dat ze de ware vindt en, uh, met haar uh, met haar ex-rapper, All The Dogs, die haar uh, diverse keer bedrogen heeft. Ja. Ja, goeiemorgen zegt dat is dat hij niet meer zo'n kwartier om haar gehaald heeft. Ja, dat is niet, uh, niet voor ja, de poes. Ja. ja, ze was verliefd natuurlijk. En, uh, dat ze het ook niet in het je wel. Niet één keer of twee keer, maar wel tien keer. En dan, ja, dan denk ik toch dat je, dat je niet goed bezig bent. Ja.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 Die jongen die moet gewoon zichzelf blijven Ja, dat ik vind ik ook maar hij werd, Er werd een Justin Bieber aangemeten yeah. En op een gegeven moment nummer van Lady Gaga En hij, hij staat de flank finaal mis yeah. Niet hem, maar, maar Gordon En dat, dat mag hij zichzelf best voor kwalijk nemen Ja, vind dat ik ook Dat is de jongen gewoon verpest En die jongen had gewoon zichzelf moeten blijven Onze eigen liedjes zingen En dat die jongen heeft daar ook een kans voor gekregen Ja yeah. Dus ja, dat hij de show moest verlaten ik ja, kan de ene kant wel begrijpen Aan de andere kant denk ik van Pike die is er namelijk ook een sing -off. Um, ja, dat was ook, ja, die jongen, hij, hij zingt leuk, maar uh, ja, het ziet eruit, het is net, net, net een zak aardappelen wat er staat. He. Ja, ja ik bedoel, daar kan die jongen niks aan doen, dat, dat is er helemaal zo. Um, ja. als en als je die niet hebt, dan, ja, dan, uh, dan hou ik het gewoon een keer op. En ja. pijken, uh, binnen pijken de volgende week aan de beurt is. Dus. Ja, nou ja, de kans is groot natuurlijk. Nee, ik denk het wel, ja, dus uh, ja, Hij het nou weer in de, in, de, in de zinghof En uh, nogmaals, misschien dus is een hartstikke sympathieke jongen Weet je wel, en uh, er is niets op op maat te merken Maar je moet ook wel een beetje Uitstraling hebben als X-fette kandidaten Ja, tuurlijk En dat zijn er toch maar weinig die dat hebben uh, Je kunt allemaal aardig zingen, maar het is net, net niet, hè Ja, klopt um, ja, ik wil, Wacht, dat gewoon af In ieder geval, ik denk zelf natuurlijk wel Dat hij uh, het wel een beetje uit de komen Maar hij uh, is natuurlijk ook wel een beetje jaloers Dat de mensen die doorgaan en, uh, en ja, de ontzettelijke druk die op hem uh, uh, was, uh, dat is werd met de zetstvierder. En daar zat ik dus wel een beetje. Ja, en dat is logisch toch? En dan gaat hij niet te kleuren. Ik ga lekker de school weer mijn school afmaken en wachten tot mijn stem goed is. En uh, daar gaan we er lekker tegenaan. Dus uh, we wachten gewoon in ieder geval af. Yes. Goed. Nou jongens, dan heb ik nog het, het laatste nieuws over Tatjana, want het is echt niet te geloven dat het dat, dat programma wat ze toen een tijd gemaakt heeft... Oh ja! T Tatjana zoek de man, kan je herinneren? Ja, kan me herinneren. Op RTL 4, ja. Ja, en die twee zijn nog steeds verliefd met elkaar. Oh, oké. Okay. Oh, dat ja, vind dat ik van, uh, wel van, grappig ja. nieuws. Ja, dat is ik inderdaad wel grappig. En zeker voor een uh, vrouw als Tatjana, die ieder wel vrij veel eisend is. Ja. Uh, ik er wel van te kijken. hoe Doet die man het toch goed? <laughs> Nou, ja, ze zijn dol op elkaar, ze schrijft ze. En het uh, uh, is natuurlijk een, een, een ontzettend gekke situatie. En ze hebben nooit gedacht dat er, dat er echt vliegtuig bij ze komen. Ja. Maar uh, vervolgens, uh, toch wel. Uh, ja, ze hebben nu, zoals ze zelf schrijft, een soort van latrelatie. Ik weet niet of wat die latrelatie dan in inhoudt. Tatjana, um, die van mijn zeggen, dag en is verliefd. Oké. ik weet niet wat die latrelatie dan precies inhoudt. Heb je naast deze relatie nog een andere relatie in? Ik heb echt geen idee. Ja, dat is niet geheel duidelijk. Of ze zijn verliefd en ze zijn hartstikke gek op elkaar. Of niet. Hè? Ja. Maar ja, je kan natuurlijk nog een andere relatie hebben. Nou, weet ik niet. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dan heb ik het verkeerd begrepen. Ja. Maar, een lat relatie. ja. Ik heb ja. ook geen idee. Nee, ja, want ik, ik, ze zijn al hartstikke vliegt op elkaar en ze zijn hartstikke gek met elkaar. En, en vervolgens hebben ze een latrelatie. Ja. Ja, het, het zou wel een mij liggen. Als iemand me dat kan uitleggen, dan mag hij met hem mailen. Ik heb het even opgezocht aan latrelaties, een relatie waarbij twee minnaars één in een hoofdzaak monogame relatie hebben. En ervoor kiezen geen gezamenlijke huishouden te voeren. Maar apart te blijven wonen. Ja, precies. Dus dat is het gewoon. Ze wonen allebei nog apart, maar uh, ze zien elkaar regelmatig dus. Ja, nou hier wordt gevolgd natuurlijk. Hè. Dat, nou, hebben we, daar hebben we iedereen natuurlijk af op oog hoogte van. Hè. Ja, nou oké. Okay.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 En lekker achter de barbecue, lekker tiltje erbij en uh, niet, niet, niet, niet, niet te zat natuurlijk, zoals het heet. <laughs> en uh, morgen gelukkig in ieder geval gezond weer op. Oké, okay. uh, <laughs> wijze woorden, daar sluiten we mee af. Hey, Henry, dankjewel hè. Goedemorgen. Hey, Hoi. Entertainment View met nu de nieuwe single van Rigby. But we never stray.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 That is Lekker zeg Crusaders uh, Amerikaanse band die in uh, vooral de jaren 70 actief waren De plaat uh, uh, Streetlife dus kwam uit uh, 1979 en uh, was hun grootste hit Zo we zijn het einde gekomen van Entertainment for You En uh, we gaan uh, langzamerhand uh, vol het weekend in We zijn eigenlijk het weekend al in maar de avond gaat nog beginnen Morgen zondag Bedankt voor het luisteren en volgende week zijn we terug dit is Alex Caldino.